Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bronnen binnen de Amerikaanse regering bevestigen dat Rusland hypersonische raketten heeft ingezet in de oorlog in Oekraïne. De VS kon de lancering live volgen, meldt CNN. Het zou een test zijn van de nieuwe raket en tegelijkertijd een waarschuwing aan het Westen. Eerder vandaag maakte Rusland al bekend dat een Oekraïns wapendepot is vernietigd door deze zogeheten Kinzhal raketten de supersnelle raketten zijn moeilijk te onderscheppen. Volgens deskundigen gebruikt Rusland de oorlog in Oekraïne om nieuwe wapens in de praktijk te testen. Vandaag hebben ruim 4000 mensen de belegerde stad Mariupol kunnen verlaten, meldt een topambtenaar van het presidentiële kantoor. Mensen konden wegkomen ondanks het feit dat de zogenoemde humanitaire corridor daar niet erg goed functioneert, doordat die regelmatig wordt beschoten door Russen. Totaal zijn vandaag ruim 6600 mensen via humanitaire corridors geëvacueerd uit Oekraïnse steden. Sinds de start van de Russische invasie heeft Oekraïne zo'n 190.000 burgers uit de frontlinie geëvacueerd, dat meldt de Oekraïnse vicepremier Veretschuk. In Kiev zijn 228 burgerdoden gevallen sinds de Russische invasie. Dat meldt het stadsbestuur. Ook zijn 912 inwoners van de hoofdstad van Oekraïne gewond geraakt. De cijfers zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten van de VN heeft gemeld dat er in heel Oekraïne bevestigd 847 burgers zijn omgekomen. Maar dat het werkelijke aantal veel hoger ligt. En 30 dansers uit Kiev zitten vast in Parijs. Het Kiev City Ballet kwam een dag voor de oorlog begon aan in Frankrijk voor een optreden. De groep slaapt nu in het theater en daar trainen de 30 dansers ook. De opbrengst van hun optreden in het theater hebben ze aan het Oekraïense Rode Kruis gegeven. Het weer vanavond en vannacht droog en 3 tot 1 graden. Morgen neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. In de middag wat regen en 13 graden.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 ZFM Nightwalk met Mario Zandvoort zaterdagavond op ZFM. In de Milk Mil Train Remix van Make Me Feel, ik zeg een hele goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Hier op CFM Zandvoort, iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje, het beste van Dance, RB en een beetje pop tussendoor. Doe het laatste show de party update en de 10 boven beste platen van dansvroep. Straks in het tweede uurtje, DJ Mauser met zijn Global House 5. Straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië, met natuurlijk DJ Cavaskelly En voor u natuurlijk ook lekker muziek. Daarvoor zit je natuurlijk aan je radio Het Zaterdagavond, stapavond, ja nog steeds. Geen lockdowns meer, allemaal gezeur, dus allemaal voorbij. Onderweg zometeen Dio en Sef met de tijdmachine. Ik dacht, oude gouden klassieker, moeten we even draaien. En natuurlijk, ja, eh, kan niet anders, hè? Eh, uh, vlugstrook. draaien we bijna elke week. Waarom? Ik vind hem gewoon lekker en ik hoor hem te weinig op CFM, moet ik je eerlijk bekennen. Maar eerst is het tijd voor muziek van Angelo Ferrari. Samen met Moon Rocket en Lau Mil met Running Out. Je hoort je Angelo Ferrari glitter remix.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 Ah, uh, yeah. Hey, Vick, dus dat die tijd was je de gek. Let's go. Zie, als ik trok kon in de tijd, dan had ik niet zo bescheid. Dan ging ik gewoon naar school. Dan kwam ik op mijn de tijd. Deed ik beter mijn best. Werkte ik van mee. In plaats van geschoorst te worden na lekker week. Dan zette ik het vandoor. Gaf ik de moe niet op. Had ik toen niet bereikt. Dan was mijn moeder niet trots. Maakte mijn eerste trek. Zou ik doen, heb ik zo beginnen. Ik nam mijn eerste jiggy. En liet ik gevoelens los. Als ik trok kon in de tijd, zit ik vaker in de klas. Als ik het zo bekijk, dan moet later wel verpas. Als ik en in de tijd zou ik praten met mijn man. Dan zou ik ervoor zorgen dat mijn vader dat voor me was. Als ik terug kon in de tijd, had ik niet zoveel stress. Waar de dingen voorkomen, waar de dingen nu weg. Yeah, en alles wat ik over heb spijt, Want als ik terug kon in de tijd, ja, dat was alles nu flex. Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik: had ik maar een tijdmachine, tijdmachine. Maar die heb ik niet, dus zal ik mij gedragen. En zal ik blijven sparen Sparen voor een tijdmachine Zie terug gewoon in de tijd. Dan was je nu hier bij mij. Dan was ik niet meer alleen. Dan had ik je aan mijn zij. Had ik beter geluisterd naar de dingen die je zei. En dingen die ik doe, moet zetten en ik dan hem zei. Dan waren we naar de stad. waren we naar de film? Maar zou ik je elke dag bellen, vragen om te chillen? Zou ik je vaker vragen, vragen wat je zou willen? Dan was ik niet vaak weg. Nee, dan zaten we vaker binnen. Had ik in je vertrouwd? Had ik in je geloofd? Dan had ik van je gehouden, dan had ik het je beloofd. Had ik je in mijn armen? Had ik je om mijn schopen? Had ik een tweede kans? Dan had ik het niet verkloot. Als ik terug kon op de tijd heb we dingen niet gezegd, is die we hadden, ging ik liever uit de weg. Yes, en alles wat ik over heb is pijn, want als ik terug kon in de tijd, was je nu niet met mijn ex. Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik had ik maar een tijdmachine, tijdmachine, maar die heb ik niet. Dus zal ik mij gedragen en zal ik blijven sparen, sparen. Voor als ik terug gewoon in de tijd was, ik precies hetzelfde. Was ik een probleem en niemand die kon me helpen. Als ik terug gewoon in de tijd zat ik vanaf mijn elfde op. Pas nog schoon, maar zal dat dan niet werken. Als ik terug gewoon in de tijd was, ik zeker de ergste. Was ik die jongen waar iedereen zich aan zou gaan ergeren. Als ik terug gewoon in de tijd zou, ik me niet beperken. Zou, ik me laten gaan. En zouden jullie wel merken dat ik niet zou veranderen hoe het allemaal ging. Had ik een mijn machine, dus had ik een nieuwe lin. Hou niet dat was ik weg, hou niet dat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 Maar het gaat niet. Ik klap weer tegen last van hyperventilatie. ventilatie. Ik dacht dat tijd echt liefde dat bestaat niet. Maar schijn me drie, ik kijk hoe Cupido weer raakt Zo veel frustratie en luister, ik, ik wil niks liever ben door je liefde. Ja en als je me mist, laat het maar beter zitten zijn dan voordat ik down, down, down. Ben. Ik voel dat je niet echt loopt en met de nacht verdwijnt.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 maar in Spanje, zakken, keer de irritaties. Weinig communicatie, ja, niet aan je reputatie. Nee, we worden pas één als je werkt met me, Of we doen dan niet samen, anders die verrader. Ik. Ik, ik wil niks lief, ik ben door je lief. Behaal niet als je me mist. Laat op een feit, er zit dat ik gang, gang, gang Ik wil dat je niet wegloopt. En met een me nacht nou vertraagd. Ik ben niet maar we zijn. Ja, dat was hem hè. Die plaat die je bijna elke zaterdagavond hoort hebt. Hier in de Nightwalk, Chris Cross Amsterdam. We zijn met Anton en Zinkmoeika uh, met Vruchtstrook. En ik hoor je af en toe wel eens denken: van. Crisscross Amsterdam. Ja, ze hebben het allemaal hoor, maar uh, ze coveren allemaal plaatjes. En uh, ik weet niet of ik het gezocht heb, maar het is lastig te vinden, maar. Uh... Als je heel goed luistert, 130 op de vluchtstrook. Have you ever been mellow? Ja, misschien ken je hem nog. Moet je anders even kijken. Oude gouden gabberplaatje. Eh, nou ja, commercieel eigenlijk. Maar eh, drie mafkezen die, uh, die maakte. Have you ever been mellow? Moet je maar even googlen. En dan hoor je bijna hetzelfde. Daar is hij van afgenomen. CfM Zandvoort, de evenementensector is blij met de versoepelingen... die afgelopen dinsdag werden aangekondigd. De 1G-maatregel waarbij bezoekers van grote concerten... verplicht moesten testen op coronavirus. Die gaat vanaf volgende week woensdag van tafel. Dat is goed nieuws voor de branche, maar uh, er blijven zorgen... over de onzekere toekomst. De sector maakt zich zorgen over de stijgende kosten... en het tekort aan personeel. En uh, ja, dinsdag uh, maakte hij het bekend, hè, de badmuts. Minister Ernst Kuiper van Volksgezondheid... maakte bekend dat bezoekers vanaf 23 maart geen corona test meer hoeven te doen voor een groot evenement. Ik heb een gat in de lucht gesprongen. Want ook als je er werkt, dan moet je, moest je getest worden. En uh, nou ja, nu nog wel, maar daarom werk ik toch niet daar, hè. Je snapt hem. Het is fantastisch nieuws, maar uh, we zijn ontzettend blij dat we uiteindelijk na twee jaar uit, uh, uitstaan zonder restricties weer aan mogen. We kunnen niet wachten om met al onze bezoekers het leven te vieren. Wel roepen de overheid uh, nu al op om samen met ons te kijken wat we kunnen doen om open te blijven. Mocht een dergelijke situatie zich in de toekomst herhalen, want ja, in Israël hebben ze weer een nieuwe variant gevonden. Ik weet niet of ik gehoord heb, maar uh, ja, een nieuwe variant. En uh, ja, ik wil er niks over weten. Jij ook niet, denk ik. Want uh, we zijn er een beetje klaar mee. En natuurlijk we hebben we nu andere problemen. En nou ja, wij, ja, ja. Emotioneel misschien. Oekraïne, Rusland. Is nog een drama natuurlijk. Maar wij in Nederland hebben in ieder geval... Het is heel krom, hè. Maar wij hebben toch weer feest. Ja, is lullig gezegd. Maar ja, het is zo, hè. En ja, de feestjes. Te weinig personeel. Te weinig beveiliging. Dus het is nog de vraag of we alle evenementjes weer terugkrijgen. Zoals van oud. Want ja, als er in het weekend meer dan twee of drie evenementjes zijn... dan is het lastig om daar personeel voor te krijgen. Maar we gaan hopen ieder geval dat we weer lekker naar een evenementje kunnen gaan. Uh, en de kaartverkoop loopt ook nog niet storm. Dus uh, ja, de mensen wachten af uh, of er nog veranderingen komen. Hier GFM Zandvoort, ik lul weer veel te veel. We gaan door met muziek, want daarvoor zie ik je aan je radio gekluis. Het is zaterdagavond, de Nightwalk, met nu Sergio Vank met Yeah Yeah.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 Zaterdagavond je luistert naar de Nightwalk. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht zijn we bij je. Met het eerste uurtje beste van dance, R&B, en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, nieuws, de partyupdate. En natuurlijk de Nightwalk Ten. En voor nu is het tijd voor de partyupdate. Wat voor leuke feestjes dan nog gaan op deze zaterdagavond 19 maart 2022. Als eerste beginnen we eventjes met Brainwash in Escape in Amsterdam. Het begint allemaal om 11 uur vanavond en duurt tot 5 uur in de ochtend. De Escape natuurlijk op het Rembrandtplein. En Voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zandwoester Raimundo. En vanavond heeft hij uitgenodigd Edgar Tempelman. En Wayne Pereira. En de MC is Janto. Vanavond dus in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En als dus we doorlopen. En we houden uh, uh, Escape aan de linkerhand. En dan aan de rechterhand komen we bij uh, Club Air. Daar is vanavond Throwback Every Saturday. Het begint op 10 uur. Een uurtje eerder is bij Escape met Brainwash. Vanaf 10 uur ben je welkom. In Club Air met throwback every Saturday. duurt ook tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie throwbackafgekort.nl of uh, air.nl. En wie er allemaal staat, geen idee, moet je even de website checken. Of je moet gewoon uh, de Bonnevoy heen gaan en dan ga je het zelf allemaal meemaken. Nog een leuk feestje waar we elke week aandacht aan besteden is uh, encore in de Melkweg in Amsterdam. Begint de rotterklok klok van middernacht, uur tot uh, 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie Ancour Amsterdam aan mekaar geschreven.nl of melkweg.nl. Met uh, de line-up Jowin, Lee Miles, Prime, Rockefeller, Babe, Diamond Delano en hoofdstukken het bij Leroy. Dat vanavond dus in de Melkweg het wekelijkse feestje encore En nog een wat belangrijker feestje om een beetje aandacht aan te besteden. Vanavond Paradiso staat voor Oekraïne. Het begint om half twaalf. Ik weet niet tot hoe laat het duurt, maar uh, voor meer informatie paradiso.nl Het onder andere Benny Rodriguez, Nina, Charlie, Sandrine, Wanna Be A Star, Steve Stunner, Miss Cartier en nog veel en veel meer. Het is een de nacht staat op uh, voor Oekraïne. Het is een gezamenlijk initiatief van verschillende partijen uit het Nederlands nachtleven. Kort na de invasie van de planten beseft door dat er acuut iets gedaan moet worden om steun te bieden aan de getroffenen. Dus uh, ja, de opbrengst, een deel van de opbrengst van de avond zou worden gedoneerd ten behoeve aan de slachtoffers van de oorlog in de Oekraïne. En al meer dan twintig clubs in Amsterdam hebben aangegeven dit ook te gaan doen. Vanavond dus, in Paradiso, sta op voor uh, de Oekraïne. En uh, ja, ik weet niet wat de intrek was, maar de voorverkoop was 15 euro. Dus ik denk uh, 17,50 of 20 euro. En dan gaat waarschijnlijk de helft gaat naar uh, de Oekraïne. Dus ja, uh, ik zou zeker even kijken vanavond in het paradies. Over op half twaalf ben je welkom. Dan gaan we door met muziek. Zaterdagavond de Nightwalk met de Marsjes. Met Incredible. Only on CFM right now. Light Channel, en daarvoor horen we Blackwing met Sex Machine. number van James Brown, alleen dan in een uh, ja, remixjasje. We hebben alleen een deuntje gebruikt en van een Sex Machine. Die wordt James Brown er verder niet te voorkomen. Zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair? Op de radio, op de streams en natuurlijk in de clubs en uh, op de feestjes. Deze week op 10, Christine Velvet met The Undertaker. Op 9, Jaded met Welcome to the People. Op 8, Low Stappel met Your Dreams. Op 7, Paul Reed, extra nummer één plaatje met Café Del Mar. Op 6, Cubico met uh, Talking to Myself. Op 5, Sean Finn in de remix van Cassie met Disco Revenge 2021. Op vier, Farrick Dawn en Sam Cooke. In de remix van Gus uit Nederland met Back Tomorrow. Op drie, Ilius en Variantos met Sublime. Op twee deze week, Sam en Sarah Ikumu met Spotlight. En deze week, nog steeds op één. Vorige week ook op één. Darius Sorosian met de Back in the Dance. Nou, die hebben we al twee weken achter elkaar gedraaid. Dus ik heb wat anders voor je. Voor de Night Walk 10 hebben we Jay Robinson en The Melody Man met Your Love. Oh, what you doing? Keep running in and out of my life It ain't cool, and the clock is ticking I ain't going back this time He's Te De het was John Smith met La Danza. En daarvoor horen we Slipmat en Soul Brothers en Jody met Zip-Up in uh, een remix van uh, Going Back to My Roots. Een grote club -hit, uh, uit uh, de jaren negentig. En uh, werd onder andere veel gedraaid in toen de tijd de uh, IT. Tegenwoordig heet het uh, Club R. Vroeger was de IT, welbekende club in Amsterdam. Wereldwijd beroemd. Was van Manfred. Ja, uh, yeah, de place to be. Zie van hem zandvoort. Het eerste uurtje is alweer voorbij. Bijna voorbij. Een kleine 6-7 minuutjes te gaan voor het uh, nieuws en weer. En dan is het tijd van DJ Mouse op met zijn Global House de de uur, vanaf 11 uur, vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Calvin Skelly. nog even muziek. Misschien nog Big Methods en uh, Slick Dickerson met beats. Maar eerst hier uh, New York Finest en Odyssey Inc. Dat is een groepje uit de jaren 70 80. En Victor Simonoli met de Do You Feel Me in de Odyssey Inc. remix. Ik zeg tot zometeen na de break.